Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het kabinet wil de begrotingsregels niet versoepelen... om tegemoet te komen aan de wensen van coalitiepartijen die miljarden kosten. Volgens premier Schoof wil de regering de lasten niet bij latere generaties neerleggen. De premier reageerde op vragen over een voorstel van BBB. Die coalitiepartij vindt het goed om de staatsschuld te laten oplopen. De komende twee weken onderhandelen de coalitiepartijen over de voorjaarsnota. Daarin kunnen ze voorstellen doen om de begroting aan te passen. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij in het Brabantse Oosterhout vanmiddag. Daarmee kwamen twee mensen om het leven. Iemand anders raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het schietincident was midden op straat. Op twee plekken werd geschoten. De politie onderzoekt of er verdachten op de vlucht zijn. Na het incident was de sfeer in de buurt in Oosterhout een tijd onrustig. Er waren veel agenten. Met politiehonden werden mensen uit elkaar gedreven. De online muziekwinkel Bax Music heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat meldt de Zeeuwse krant PZC. Het bedrijf uit Zeeland zou enorme schulden hebben. Ook zouden de aandeelhouders een verschil van inzicht hebben over een plan voor een saneringstraject. Eerder dit jaar werd bekend dat zij een groot conflict hadden over het wel of niet verkopen van het bedrijf. Een bewindvoerder gaat kijken of een doorstart voor Bax Music mogelijk is.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 Like the wind Every time you touch me I feel adrenaline Tom Odell, maar dan uh, de remix van Lost Frequencies en wat is die weer lekker op, uh, op deze vrijdag? Een lekker toepasselijk, een heerlijke intro zo voor het tweede uur van de uh, en de MM's. Ja, zeker een lekker nummertje. Ik uh, had het wel eens dus half gehoord, maar nog nooit deze remix denk ik. Maar het klonk wel weer bekend, het is Confusing. Maar het is ja, wel lekker. Remixes, hè? Lekker zomers, alles vandaag ook. Van. Ja, daar heb ik zin in. Ja, Taylor Swift, niks. We hebben in de zomer. Taylor Swift is ook zomers. Nee. Ik like denk een cruel summer. Het ja. is Oké, okay, we beginnen met het uh, Stamfords kwartiertje. Uh, en allereerst uh, burgemeester uh, David Molenburg is officieel voorgedragen voor zijn uh, tweede termijn. En dus ook goedgekeurd door de vertrouwenscommissie van de Raad. En daarmee ook uh, door de gemeenteraad. Uh, dat werd dinsdag uh, bekendgemaakt nadat ze eerst uh, om half acht samenkwamen om dat in het geheim mede te delen. Uh, en toen iets na acht uur begonnen met deze mededeling en daarna de raadsvergadering voortzetten. Wat hier nog wel aan vast zit trouwens, dat vond ik heel grappig. Want ik, ik doe meestal verslag van de raadsvergadering uh, de laatste tijd. Uh, daarvoor ook de commissies. Maar nu vooral de raad. En ik wist dat dit op de agenda stond. Dus ik kwam bij, de, bij het raadhuis uh, gewoon om half acht. Want ik ben er altijd om half acht. Want ik wil er altijd op tijd zijn. Um, en toen werd ik eigenlijk een soort van weggestuurd door, uh, ja, door de mensen die daar, uh, die daar maar bij de deur staan. Toen zei ik nou, ik moet zo bij een vergadering staan. Dus eigenlijk had ik... Had ik gewoon een half uur buiten gestaan daar. Maar gelukkig kon ik naar binnen. En toen zeiden ze dat ik in de kantine mocht gaan zitten. Dus uh, Mirko, toen, uh, toen ben ik in de kantine gaan zitten. Maar toen kwam de burgemeester eraan. Die natuurlijk ook niet in de buurt van de raadzaal mocht komen. Want het ging over hem. In het geheim. Uh, en toen heb ik nog even een half uurtje doorgebracht op de burgemeesterskamer. Met de rest van de mensen die nog uh, aanwezig waren op het gemeentehuis. Dus uh, oh, ja, dat was weer even een klein uh, avontuurtje. Tot zover het monoloog. Um, dan hebben we het volgende in het Stanford-kwartiertje. De verhuizing van het Zandvoort Museum is uh, weer een stap dichterbij uh, naar het hdmz gebouw uh, Dat werd ook dinsdag bekend. Uh, de afgelopen weken zijn er namelijk gesprekken gevoerd met het bestuur en de nieuwe directeur van het Zandvoort Museum. En daarbij kwam samen dat de nieuwe eigenaar van het hdmz gebouw bereid is om het gebouw tegen een lagere huurprijs dan het markttarief aan te bieden aan het Zandvoort Museum. Dus eigenlijk de gemeente ook deels. Het HLMZ-gebouw heeft als groot voordeel dat het de nodige ruimte heeft. En heel veel moderne faciliteiten. En dus ook gewoon voldoet aan duurzaamheidskenmerken. Zelfs een A++++ label heeft. En daarnaast beschikt over alle vereisten die aan een hoogwaardig museum worden gesteld. Dus ja, we zijn natuurlijk heel benieuwd. En dat speelt natuurlijk ook weer allemaal ruimtevrij op de plek waar het museum nu zit. Nou, nou kijk... Uh, ik ben wel enthousiast. Ik vind het alleen, ja, het, het oude Zandvoort. Wist je dat het een van de oudste gebouwen in heel Zandvoort is? Ja, het is een van de wijken gebouwen die nog staan. Precies. Is. Dus ik hoop wel dat dat in ere behouden <laughs> blijft. Dat is één. Oh, ik word ineens. Uh, <laughs> en, en ik hoop gewoon dat het HDMZ van buiten dan wat mooier wordt, want dat is wel echt een lelijk blok. Maar ik vind het wel superleuk voor ze, inderdaad, gezien de faciliteiten en de ruimte en zo, als dat daar zou ja, kunnen komen. En het dat HDMZ-gebouw, het dat staat wat nu leeg? Of het, want het heeft een hele tijd leeg. Ja, er ja, ja. is sinds kort wel weer alleen op zondag een expositie. Maar eigenlijk heeft het twee jaar lang echt leeg. Ja, ik ben er ooit ja. één keer geweest, geloof ik met een of ander iets. Ik weet niet meer precies wat het was. Maar ik vond een het jongere toen, ik vond, debat. Ja, dat klopt. Ik vond het toen inderdaad van binnen wel gewoon een leuk gebouw. En inderdaad, is het het ja, museum kijk, daar een uh, plek het, krijgt. Daarvoor was die HDMZ-gebouw ook heel handig om gewoon inderdaad als locatie te gebruiken voor iets. Uh, ja. Zoals een debat. Of zo, want dat heb je eigenlijk niet in Zandvoort het ja, theater, de Krog wordt verbouwd ja. dan Moet je ja. even kijken hoe dat wordt ingevuld Maar er is gewoon geen plek in Zandvoort Om eigenlijk iets Echt ja. te organiseren als Nee, nee klopt. Je, als je daar, klopt Maar jij hebt natuurlijk wel de nou, protestantse ja, ja. kerk tegenwoordig en er, er wordt wel wat geprobeerd Maar dat, je, dat klopt inderdaad en. en nou, zeg je, weet je, in, in principe inhoudelijk ben ik voor Ik hoop gewoon dat het gebouw op een of andere manier wordt Ik vind het echt een schandvlek in, in ons dorp Echt serieus <laughs> Ja, het is. Uh, ja. Ik vind het niet. Ja, ik, het doet mij niet zoveel eigenlijk. Ja, ik vind het. Ik ja, vind, de, ik vind ik vind het is lelijk. Ik vind het, niet, ik vind het niet het mooiste gebouw in Zandvoort. Waar, ja. Omdat had oh, me stoort. Nee, dat ook niet. Ja, dat heb ik dan wel, maar ik fiets ook ja, altijd erop aan. Ja, oké. Okay. vroeger stond was mooier. Dat was de dat VVV was, toch? Nee, dat was het gemeenschapshuis. Oh ja, dat weet ik niet. Ja, een ja, beetje hadden we dat nog, hè? Een gemeenschapshuis. Ja. Nu moet je de gemeenschap opzoeken. Uh, het volgende: negen inwoners met een elektrische auto. Voor de deur doen mee aan een proef van de gemeente. Bij hun is een laaggoot aangelegd... die de stroomkabel waarmee de auto wordt opgeladen... veilig in de stoep verwerkt. De wethouder Bluis nam een kijkje bij de meneer Van Kleef... die ook in de krant staat voor, stond vorige week. Een van de deelnemers aan de proef. En uh, ja, het ziet er allemaal netjes uit. Dus ik denk dat de, de proef wel geslaagd is. Uh, dan over het buurtfeest... De inschrijvingen voor de kofferbakmarkt zijn weer begonnen. Het is dit jaar goedkoper om te staan. Namelijk 12,50 euro per stand, standplaats. En gratis voor standwoordpashouders, zodat iedereen mee kan doen. Um, dus ja, je kan via info. Uh, kan je je opgeven. En meer informatie is natuurlijk ook te vinden op de website. Oké, okay, maar jammer. Wat, wat is site. dit woord? Steden, stadsen, dus... Ja, dat is een fout van de krant, denk ik. Ja, oké. Ik denk al, ik word gek nu. Goed. Daar moet staan, maar nog steeds met hetzelfde aantal stints. Oké, nou ja, leuk. Ik vond het buurtfeest er vorig jaar erg grappig om bij te zijn. Dus ik ga dit jaar ook alweer even langs, denk ik. Ja, en er komt iets speciaals aan, maar dat gaan we onthullen. Leuk, leuk. Tijdens ons jubileum op 19 april. Ah, ik heb ook weer zin in. Dat heb ik ook al in de agenda staan. Ja, maar ik heb ook altijd zin in. Want het drukke standpuntagenda weer, dit is echt wel weer gezellig. Zeker. Dan nog even tot slot. Het oorlogsmonument. Aan... Nee, ik heb nog één tot slot, jammer. Oh. Hey, daarna dus, dit is een, de ene de laatste. Wil je het over die hebben? Nee, nee, nee, nee. nee. Ik wilde nog oh, heel, heel nog kort nog... benoemen over Sandervoerden. Dat daar nu, uh, nou, dat is ook een standwoordkwartiertje. Dat ze daar nu uh, nou, dat de vergunningsaanvragen om uh, in totaal 86 bomen te kappen nu zijn afgewezen. En daarmee dus eigenlijk zeker is dat ze, in ieder geval voor de aankomende paar jaar waarschijnlijk die bomen mogen blijven staan. Dus dat is wel gewoon ontzettend mooi. Want het ja, is in Sandvoort gewoon echt veel te veel kap, of onnodig. Uh, ja. Nou ja, van belangrijke natuur. Dus dat wilde ik gewoon even tussendoor fietsen. Daar ben ik heel blij mee. Oké, okay. ja, nou, dat was dat alles. Mooi. <laughs> Dan uh, fiets ik nog even het oorlogsmonument tussendoor aan de Linnéestraat. Want die is namelijk opgeknapt. Die heeft een grondige onderhoudsbeurt ondergaan. Uh, de laatste hand werd uh, vorige week gelegd. En door de weersinvloeden en de constante trillingen van voorbijrijdend verkeer... waren de stenen en de constructie uh, beschadigd. En uh, uh, de meeste natuursteende plaatsen zijn door hem zorgvuldig schoongemaakt, teruggeplaatst en opnieuw aangesmeerd. Dit is natuurlijk net op tijd, want elke keer op 4 mei vindt hier de herdenking en kranslegging plaats. ter ere van de Tweede Wereldoorlog slachtoffers. En uh, ja, dan ligt hij er toch weer even mooi bij voor die twee minuten stilte. Um, we gaan over naar een uh, stukje muziek. Uh, dat worden toch twee stukjes muziek in plaats van één. Omdat we gewoon eerder klaar zijn met deze Aha. rubriek. Dus dat is ook wel eens fijn dat we gewoon tijd overhouden in dit programma. Um, we gaan eerst luisteren naar uh, Fatboy Slim. Met uh, Praise You. Het is wel de originele versie. Ik heb wel gisteren een Purple Disco Machine versie gehoord. Of gedraaid zelfs. Het is gewoon prima, toch? Lekker vastlopen.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 And if you're flying over the Serengeti, Tiger Lily, don't forget me The way I am, not the way I was mm -hmm. And I could be anyone, anyone, anyone, anyone, anyone Ja, George Ezra en anyone for you. En daarvoor natuurlijk praise you van Fatboy Slim. Hier bij uh, Jammer en M&M's op uh, ZFM Zandvoort. En dan is het 20 uur 20 en dan zijn we alweer aangekomen bij het... Het enige echte irritatiefactortje. En ja, het begint zo langzamerhand een beetje een rubriek te worden... waar ik uh, ja, eigenlijk aan irriteer, omdat we eigenlijk telkens niet echt iets hebben... Maar dat is toch ook best wel positief. Dat we weinig dingen hebben waar we ons aan irriteren. Ja, maar dat, toch, toch klopt dat niet. Want ik irriteer me eigenlijk volgens mij in mijn dagelijks leven aan alles. Dus, dus ja. Ja. Misschien is het meer gewoon dat er niet meer één ding is wat opvalt. In deze emulsie Kooien van eruit. irritaties. Weet je wel. Maar weet, wat, in deze zee van. Ja, maar goed. <laughs> weet je wat? Dus we, Jammer en ik hebben dit al vooraf uh, door. Dat wij hebben één irritatiefactortje. Oh. Ja, dat zijn uh, verkeerslichten in Londen. Ja. Want voor de oh. mensen die niet weten, wij waren dus... Uh, ja, begin okay. deze maand waren wij dus in Londen. Ja. En uh, wat daar een consistent thema was... is dat verkeerslichten gewoon zo lang op de doos staan. De voetgangersverkeerslichten. Ah uh, ja, dat klopt. En daar hebben we, kijk zeg maar, vakantie, chill. Ik heb me er de best aan geïrriteerd. Hmm. Ja. ja. Ja, ik kan me er wel bij voorstellen. Maar, maar sowieso, buitenland en verkeer... Ik bedoel, kijk, je kan zeggen van Nederland wat je wil, maar... Ondanks dat ook hier dingen slechter aan het worden zijn. En ook het feit trouwens, even over irritatie gesproken... dat heel Zandvoort één grote pothole begint te worden op bepaalde plekken. Zeker de Zandvoortslaan. Eh... Uh, uh... Ja, het verkeer in Nederland is best goed geregeld. We zijn nog geen België. Maar hoezo de Zandvoort? zijn je nou over de Er is helemaal niks met nou, de Zandvoortse Als jij via de Zandvoortselaan Laan uh, zo naar Zandvoort rijdt... die hele weg is één is grote uh, broddelwerk van, van zwarte stukjes oh, asfalt... die is. er overheen gelegd zijn, gaten, kuilen. Ja, ja. Dat je, je denkt bijna van, uh, dat je zeg maar in een goed stuk van België zit. Weet je wel? Dat is maar ja, dan, maar ik, vind, nee, ik vind de Zandvoortse Laan echt niet storend. Ik nou, heb, Oké, okay, het zandvoortslaan valt mee. Het einde wordt steeds slechter. En dan zeker als je op een gegeven moment dat stukje van de zandvoortslaan hebt... Uh, richting de rotonde, dat tussenin stuk zeg maar. Ja. Een beetje, dat je die afsplitsing hebt. Ja, ik bedoel, het is nog wel recht die weg. Maar het, maar het dat, is gewoon dat, één grote uh, Dat eindstuk, uh, kuil. zeg maar, voor die rotonde ja. zeg maar. Ja. Dus dat je dan de weg door, dat je dan bij Heemsel naar de hout komt, dat stuk ja. daar. Dat hebben ze helemaal opnieuw geasfalteerd, hè? Nee. Wat toch, dat nee. dat was heel lang heb bedacht ja ja ja. Ja, ja ja. ja, nee, meer Ja, dat nee, maar nee nee, dat klopt. Bedoel je nu een ander stuk nee, dan? Nee, nu? Vanaf, de, vanaf de Viersprong tot aan de waar je bent veld echt het bordje van Bentveld tot aan Oh ja, dat nee, nee dat rotonde. stuk wel. Nee nee, maar ik bedoel nu ja. echt maar het stuk naar Zandvoort, de rotonde van. Maar van hoe leg je dat uit? Gewoon New let ik hiernaast. De ja, bij hier, Unicum unicum. No. Nee, let ik de rotonde hiernaast gewoon ja, radiogebouw. maar dat is niet de Santvoortselaan. Nee, dat weet ik ook. Dat bedoel ik ook. Nee. Ja. Nee, dat snap ik ook. Oh, de weg. Ik bedoel, Na het laatste antwoord slaan. Da daarna, ja, ja, daar heb ik het, ja. over. Nee, dat ik ben het niet over. maar dat is echt dramatisch nu. Dit dat e is echt... dit, dit stuk is Nee, Nee, nee, dat hier, hier. Ja, Dat zit is laatste nee, nee, nee, dat bedoel hier. ik helemaal niet. Nee, maar maakt mij oh. geen reden. Ik ben nog oh. niet, nog niet, uh, nog niet belijd, trouwens. Dus Nee, <laughs> dat is inmiddels middel... nu... in belijnd. Ja, ja, het is, is wel belijnd. Ik reed de laatste. Nee, dat stukje is nu goed, maar ik bedoel gewoon echt het stukje van van van zelfs dat eindstukje dat is echt dramatisch. Dat is echt. Ja. Echt ontiegelijk. Maar wanneer ga jij met de auto? Ik zit wel eens in de auto. Ik zit wel eens in de auto. de princess. Dat kan ik ook helemaal bij jou voorstellen. Als u door uw chauffeur wordt gereden. Kijk, meer kan voor FYI. Ik bedoelde dit stuk. Dit is helemaal nieuw geasperteerd. Ja, hallo, maar dit is toch niet Zandvoort? Dit is Bloemendaal die Ja, dit is wel de Zandvoortselaan. Yohoe, Zandvoort er weg. Ja, weet ik, maar je gaat het helemaal niet over. dit. Ja, precies. I don't know. Oké, wel, jammer. dank je wel. Nou ja, dit is weer... Ja, dat weet ik toch allemaal niet? Dat is buiten Zandvoort. Daar gaat me allemaal niks aan, jongen. Dan geef je... Buiten onze gebiedsdelen. Ja, buiten ja, onze toch? gebiedsdelen weet ik niks. Niks. Niks. Ja, nou ja. goed. Nou, echt nou ja, ja, tot zover. Maar dat is toch... Maar, wat? Nu ben ik weer helemaal de draadpijs. Zit je luisteren, je, echt heel goed vrouw voor asfalt. Ja, sorry. Het jongerenprogramma van Stadford, we hebben het over je asfalt, is slecht. jongens. Ja, maar even serieus, dit is ook gewoon echt in Nederland op de meeste plekken echt een non-issue, hè. het stuk wat jij nu beschrijft, ja, ik heb er echt nooit gedacht, god, is die weg slecht. kijk nog even een keer goed uit je dop. Weet je welke ja. weg wel al slecht is? Dat is uh, uh, ja, ik heb nu echt nergens om morgen overheen te rijden. Om gewoon even te kijken of het klopt. Hè. Doe het. Dat is de weg die eigenlijk al heel lang niet uh, wordt vernieuwd. Dat is zeg maar, bij de, het stukje entree tot aan het Pleins, zeg maar, Die weg. Ja. Dat, ja. dat is volgens mij nog nooit vernieuwd. De, de, de, zeg maar, alles wordt natuurlijk geasfalteerd. En dat is nog de enige weg. De enige uh, weg ja. En de hoge weg ja. trouwens ook. De ja. prominente weg die gewoon losse... Ja, dat, dat zou wel kunnen. Dus ja. dat ligt echt ja. los. Kuilen hier en daar. Ja. Ja, nee, er is veel te doen hier. Ja. Klein menselijk leven. Ja, maar doe er dan wat aan. Precies, klein menselijk. Ja, ik doe mijn best. Ja, maar ja, wethouder okay. weg gaat erover. Ja, dat is wel waar. Maar die moet je gewoon even aan die ja, voert uit. niet over. Jawel, jawel die, die is verantwoordelijk voor de uitvoering, joh. Maar die gaat er wel degelijk over. weg. Oh, dat stukje, oh. Maar God. de zand wordt gelaten. Ja, we hebben het nu toch, toch over het bredere, jou maar weer. We zitten nu toch weer naar ja. het volgende. Gaat gaan het hebben over één specifiek stuk. Nee, dat kan kloppen. Is dat geen irritatiefactor van jou? Wat? Dat het weer gewoon helemaal uit de draad gaat? Oh, een irritatiefactor voor mij uh, is... Nee, nee, nee, dat ga ik niet zeggen. <laughs> ja, ik wil nee, iets zeggen, maar, maar laat ja, maar, ja, maar, ja, maar... Ja, nou, weet je wat mijn irritatiefactor is? Ik weet het eigenlijk niet. Dat weet ik ook niet. Maar uh, ik ga dat niet zeggen. Oh. Ik, ik praat jou even na. Oh. Maar uh, we hebben zo zometeen een M&M uh, hit, ja. maar daar nog even over gesproken. Mike, je begon net over Londen. ja How was the experience? Ja, leuk. Ik vond het uh, dus even weer voor de informatie van de mensen die dus nu denken, asfalt wat onzin, ik ga het uitzetten. Daar gaat het nu dus niet meer over. Het gaat dus over Londen. Ja, want jou en ik waren begin deze maand in Londen en dat vond ik best een leuke ervaring. Ik was eigenlijk nog niet echt heel vaak lang in het buitenland geweest. En ik denk, nou ja, best leuk, Londen, een goed idee. Eurostar begon het allemaal mee. Ging fantastisch. Ik moet dus even zeggen, ik ben natuurlijk wel een van de grootste treinhaders. Ja, bij Mickey red ik het niet, maar ik kom wel in de buurt. En uh, ik vond het echt een, een fantastische ervaring. Ik kan het niet ontkennen. Het was echt de beste tijd die ik ooit in een trein heb beleefd. Mm. Vier en een half uur lang, iets weer, ietsje kort, vier en een kwartier precies zijn... Gewoon chill zitten, alles werkte, geen vertraging. Er waren stopcontact in de trein. Nou, echt, beter kan je niet hebben. Nou, ik ben benieuwd. Jammer, die wil me ook met de euro of een, een trein slepen binnenkort naar ja, binnen voeren, Europa. Ja. Dus uh, dan ga ik ook eindelijk een oordeel kunnen vellen. Nee, dat is eigenlijk andersom. Oh. Wij, wij willen allebei naar oh. een stad. Ja. En ik zeg, daar zou je potentieel als je een tussenstop maakt bij een andere stad, zou je met de trein kunnen. Ja. En ik zeg, niet ja, gewoon lekker, want dat scheelt drie uur. Maar goed. Maar, maar, oké, maar we hadden het over Londen. Ja, ja ik ga terug, nee, terug naar Londen. Maar teken. uiteindelijk dus waren we ja. daar, was het ook leuk, hotel, wel een klein stroomzorgje tussendoor, wel een klein irritatiefactortje. Ja, we hebben drie hotelkamers. Ja, we hebben drie hotelkamers gezien, ja. Oh. Maar, um, ja, want het ging namelijk ja, zo, wij kwamen daar dus aan en allemaal gewoon alles goed. En wij komen, komen zondag terug van British Museum, want daar zijn we natuurlijk ook geweest, want mm -hmm. uh, hebben we hebben van alles gedaan daar. Uh, qua museum en musical, ik ken het wel. Maar dus we, we kwamen bij dit museum lichten uit. Dan denk je, dat is crisis, weet je wel. Dus wij, uh, helemaal confused. Die balie vraagt, ja, wat is er aan de hand? Ja, we hebben sinds vanmorgen stroomstoring. Oh. Dus, uh, dus ja, wij waren zo van, wat gaat er dan nu gebeuren? Weet je? Moeten we dan naar de kamers gaan? Hè? Kunnen we hier blijven? Ja, we weten nog niet zoveel. Er komt zometeen een elektricien, want er waren al drie elektriciens geweest. Maar die mochten niet aan de voltagesystemen werken. Mm -hmm. Nou, uiteindelijk komt naar de kamer... Uh, nou ja, op een gegeven moment jammer naar beneden gegaan. En toen was eigenlijk de conclusie. Nou, ga maar inpakken. Want jullie moeten jullie naar een ander hotel brengen. Want we gaan over op het brandprotocol. Omdat ze geen calamiteitenplan hadden voor stroomuitval. Wat slecht eigenlijk. Dat e dacht ik, dat dacht ik Eén ook. Een van de grootste, belangrijkste musea in de wereld. Nee, nee, nee. Het dan... gaat over het hotel. Niet over oh, het museum. hotel. Oh, nee, nee, nee. Sorry, sorry. Museum was. Uh, nou ja, ik ben niet zo'n museumganger. Maar British Museum was. Ik vond het een leuke ervaring. Misschien was niet helemaal. het was wel heel veel. Heel indrukwekkend, Misschien niet helemaal mijn ding. Maar goed. Dus we komen bij dat hotel terug. En dus er lijkt geen calamiteit te zijn voor stroomuitval. Nou, uiteindelijk wel heel netjes binnen een hotel van dezelfde keten... naar een ander uh, gelijk uh, sterren hotel geweest. Nou, prima locatie vond ik wel iets minder. Maar op zich niet dat je denkt, ik kom nu ineens uh, in de hoed, zeg maar. Het was wel gewoon nog allemaal prima en het was niet raar. Ja, de volgende dag kwamen we eigenlijk terug. Nou ja, toen was alles prima. Komen wij in onze kamer? Nog steeds geen stroom. Ja, dan denk je dus, wat de fuck gebeurt hier nou? Dus wij naar de Bali. Ja, we hebben nog steeds geen stroom. En ja, welke kamer zit jullie? Ja, het was uh, 2016. En, ik zeg, uh, en zij zegt, ja, nou ja, dan moeten we jullie naar een andere kamer verhuizen... want we hebben het probleem geïsoleerd naar die groepkamers. kamers. Dus 2013 tot 2 20 of zo. Dus de stroomstoring lag waarschijnlijk aan ons. Nou ja, in ieder geval in, ieder geval in die, die groepkamers. Toen zei ze wel, nou, het ligt, want ik was zo van... hebben wij iets verkeerd gedaan of zo... want je gaat het toch over denken als het alleen die groep is... Ze zeiden nee, het probleem ligt wel aan onze kant. Maar ja, we moeten jullie wel naar een andere kamer uh, verhuizen. Dus nou ja, uiteindelijk de derde hotelkamer. Dat was een wel upgraded kamer. Gewoon als service voor het ongemak, zeg maar. Maar een beetje los daarvan. Ik vond het uh, een fantastische ervaring. Het was heel leuk om daar te zijn. Er is een hele andere sfeer. Voor mij een absoluut hoogtepunt. En gelijk ook een brugje aan het mm zo zometeen. Wat leuk. West End Musicals. Wat een ervaring. Ja, ik, ik heb, uh, speel eerst even de jingle. Ja. Yeah. De M&M-hit van de maand. Ja, West End Musicals. Dus wij hebben er in totaal... Ik heb er drie gezien, jammer twee. jammer is uiteindelijk nogmaals een andere iconische voorstelling geweest waar ik niet bij was. Ik heb gezien Wicked. Fantastisch met Jelmer, vind jij ervan? Ja, ik, vond, ik ben sowieso... Ik was heel lang niet meer naar een musical geweest. En uh, uh, sowieso echt heel indrukwekkend. Ja. Echte muziek ook. Tweede musical, uh, ja, dat is een iets minder uh, hoog niveau. Uh, mean Girls. Uh, die, ik eigenlijk, dat is wel leuk. die ik eigenlijk stiekem heel leuk vond, inderdaad. Je, zeg maar, ik keek het meest uit naar Wicked. Uh, uiteindelijk vond ik dat de minste show die ik heb gezien. En nog steeds echt een dikke, dikke acht. Maar in een district waar alles echt 10 out of 10 is. Ook Mean Girls. Mm -hmm. nou, misschien een 9 out of 10. Uh, vond ik hem uh, nou het was ik vond, dat heb ik al eerder gezegd dat is niet relevant voor nu maar ik vond het verhaal eigenlijk niet zo groot voor een musical van 2,5 uur mm. vooral omdat je film natuurlijk had zien en die verwachtingen had ik er heel erg bij maar goed de tweede musical is Mean Girls en de derde musical daar gaan we ook naar een nummer van luisteren en dat was mijn uh, ultieme favoriet wat een ervaring The Phantom of the Opera een iconische musical speelt al ruim 35 jaar daar in West End in hetzelfde theater ook ja echt fantastische show en ja dat vond ik echt het meest indrukwekkende ding wat ik ooit in een theater heb gezien. wat leuk. Zeg maar, vanaf het begin dat je daar binnen loopt, voel je je al als een soort VIP, want er staat echt bij elke deur staat iemand echt helemaal netjes in pak... In de weg te wijzen. En gewoon heel vriendelijk allemaal. Heel, nee, heel Brit wel. Maar, ja, maar dat um, leuk. Wat leuk. Dat echt ik een, een bijzondere ervaring. En nu gaan we ook luisteren naar een nummer uit die show. Dus nou, Beward, zeg maar. Want het is wel een soort musical nummer en ook best wel zware muziek. Maar ik moet het even delen met iedereen hier op zijn. We gaan luisteren naar een nummer. Uh, ...The Music of the Night. Daar heb ik heel bewust voor gekozen, eigenlijk het nummer Phantom of the Opera, zelf, well, de titeltrack... Uh, is wat bekender. Maar ik wilde juist een wat, wat minder bekend nummer, terwijl ze allemaal eigenlijk heel bekend zijn. Maar laten we er gewoon maar naar gaan luisteren. Want ik zie het loopt vooruit de tijd. M&M hit van de maand. The night time sharpens Heightens each sensation Darkness stirs And wakes imagination Silently the senses Abandon their defenses. Slowly, gently, night unfurls its blend. Zo! En ook dat laatste stuk uh, van de Music of the Night, van de Phantom of the Opera, die hoort er gewoon bij. Ja, prachtig nummer vind ik het. Waarschijnlijk wel een beetje smaakvoelig als je er niet van houdt, hou je er natuurlijk niet van. Maar ja, maar dus, ik wil het ook even hebben over jouw Londen ervaring. Wat vond jij er nou van? Want jij was in plaats van de Phantom of op the Opera bij de Mousetrap geweest. Hoe ja. was dat? Ook oh, dat, dat is de langlopende voorstelling in West End. Na nou, Phantom ja. volgens mij... Ja, de, die, uh, waar... nee, nee, die doet het 73 Ja, Phantom was 39 en die van ja, ja die was dus veel langer, ja. En uh, uh, sinds, even kijken, hoe lang is dat dan? 52, volgens mij toch? Sinds 1952, ja. En ik was bij de, bijna, hoe was het nou? Bijna de 30.000 of bijna de, de 60.000, dat weet ik niet. Maar ik was, um, dat was in ieder geval heel leuk. Het is echt een toneelstuk om aan te raden. Alleen de afspraak is, als je de, dat toneelstuk bezoekt, dat je niet mag zeggen hoe het eindigt. Dus het is dus echt een klassieke het, zeg maar. En uh, dat, was, uh, dat is heel interessant. Oh ja, de, de bijna 30.000, Ja, de dertigduizendste uh, voor optreden. Um, uh, daar was ik bij. En uh, nou, ja, het speelt zich af. Het toneelstuk. In een, uh, in een guesthouse. Waar allerlei verschillende hele leuke karakters uh, uh, komen. En plus twee eigenaren van het guesthouse zijn eigenlijk net als begonnen. Er is een sneeuwstorm. En dan komt er ineens een detective. Die komt zeggen, of iemand van de politie. heeft een andere naam. Maar uh, uh, zijn we nog allemaal aan het luisteren eigenlijk? Zeker, ja. zeker. Ik ben aan Mirko het luisteren. Mirko is een beetje aan het wegdromen. Ja, maar Mirko is uh, Hallo, ik ben de helemaal de niet weg aan het droom. Ik ben er nog steeds hoor. Okay, hallo. Oké, okay. uh, En dan uh, komt die detective dus bij het guesthouse. En die zegt dat de mensen daar in gevaar zijn. Want er is namelijk een moordenaar. Iemand wil vermoorden. Maar die is dus ook in dat huis. Dat is de boodschap die die detective brengt. En uh, inderdaad, de volgende nacht uh, wordt er ineens iemand uh, omgelegd. En uh, wie dat is, ja, dat, zie je, dat krijg je door het eind van het toneelstuk. Maar dat is wel echt interessant. Maar ik vind gewoon als Cluedo. Ja, inderdaad. In welke kamer, waar en wat. En dan moeten ze ook dingen reproduceren en zo. Het is echt heel grappig. Het is vooral ook echt een hele grappige voorstelling. Kijk, zelfs als je op Wikipedia gaat kijken, dan staat er niet hoe het eindigt. Uh, dus dat is mooi. en Dat geheim laten we ook even voor hier. Maar nog even over de muziek gesproken. Mirko, heb jij nog iets nieuws ontdekt? Oh man, ik heb echt uh, ja, heel veel ontdekt eigenlijk afgelopen, af, afgelopen maand. Ander, anderhalve maand zou ik willen zeggen. Ik, ik, ik, weet je, soms heb je zo'n periode of zelfs zo'n jaar. Dan denk je van, nou, nah, zit er zitten wel wat leuke dingen tussen. Maar ik weet het niet. Ik heb nu volgens mij een maand meer ontdekt ervan. Ik denk, dat, vond ik, dat, dat is echt een soort hoogtepuntje voor mij. Uh, nou, een aantal eentje die ook hier nagedraaid gaat worden, zag ik, uh, Jammer. Call my name van Dat Is echt zo'n zo hitje vind ik. nou Dit is echt zo'n zo ja. leuk zomer, zomernummertje. Vrolijk, goed. Wat um, hebben we nog meer? Ja, echt e een liedje. Wat echt een, een favoriet van mij is geworden. wel ook van een van mijn favoriete artiesten van Matzo is Paralysis. En ja. ja, heel vreemd. Bossa nova, gecombineerd met elektronica, drums, noem maar op. Nou. Nummer. Uh, I love it. Heel, heel. Ja, ik, ik weet niet hoe ik het moet omschrijven. Behalve dan uh, luister het. Vooral. Ja, en er is eigenlijk de film op te noemen. Dus <laughs> ik zal, zal ja. het jullie ook besparen. Maar uh, ik ben tevreden. Leuk. leuk ja, leuk. Nee, goede dingen. Uh, even kijken. We gaan inderdaad het nummer draaien waar je het net over had. Van de Shows en call my name. Uh, welk gevoel krijg je erbij? Uh, ik weet niet. Lekker laid back. En, uh, en wat ik er ook fijn aan vind. Het voelt een keer niet zo overdreven popmuziek. Terwijl het, het eigenlijk wel is. Ja, dat is lekker, hè? Een beetje gospel bijna zit erin. Maar niet echt. Ja, we gaan het horen. Hier is Call My Name. Zometeen hebben we het nog even kort over de start van het Formule 1 te doen. Want dat was ook wel weer ja, bijzonder interessant. En uh, gaat Max Verstappen nog winnen? Gaan maar hier zien. kunnen we genieten van dit uh, nieuwe muzikale hoofdpuntje. Een gloednieuw nummer uit Maart. Call My Name van Schaus. Every night. Het tweede deel van het nummer is echt heerlijk. Uh, Schaus, uh, call my name. En het is altijd waard om deze nummers te luisteren. Want uh, je wordt er rustig van, maar ook wel ja, een beetje. ook vroeg. een beetje hyped. Ja, ja. ja. ja. mooi. Nice. Uh, en Mike, over hyped gesproken. Ben je al een beetje in voor het nieuwe seizoen van de Formule 1 Ja, we hebben nu inmiddels twee wedstrijden gezien inderdaad. En Verstappen krijgt nu al een nieuwe teamgenoot, na twee wedstrijden. Het is een record wow. in de sport, denk ik. Um, ja, nee, goed. Maar dat is een, een puntje voor later waar we het over gaan hebben. Inderdaad, Formule 1. Twee wedstrijden gezien. Australië en China. Durf ik uit mijn hoofd te zeggen. Ik heb ze allebei wel gekeken, hoor. Maar ik ben eventjes kwijt. Inderdaad, nou ja, twee wedstrijden waarin het blijkt dat Verstappen dit jaar... Ja, misschien wel niet helemaal uh, de beste auto heeft. Dat was vorig jaar natuurlijk in de tweede helft toen nog helemaal niet meer zo. Maar... Het lijkt er dus nu op dat ze het probleem in de winterstop niet hebben kunnen verhelpen. Aangezien heel veel van de problemen die vorig jaar een probleem waren voor de Red Bull voor Verstappen... nog steeds wel lijken te spelen. En Verstappen had dus begin van het jaar een nieuwe teamgenoot om Sergio Perez op te volgen. Maar die is dus na twee wedstrijden alweer uitgekneerd. Omdat hij in de twee wedstrijden die er zijn geweest of is uitgevallen of laatste heeft gereden. En Red Bull heeft nu dus besloten dat ze dat dit seizoen niet gaan doen. En dat ze gelijk voor de wissel gaan... Dus daarom is eigenlijk dat er vanaf de Grand Prix van Japan volgende week, Liam Lawson in de Red Bull, wordt vervangen door Yuki Tsunoda. Eigenlijk degene die die in eerste instantie dus had verslagen voor het tweede Red Bull stoortje. En nu is er dus eigenlijk een hele discussie gaande, is dat nou wel terecht? En nu heb ik eigenlijk normaal mijn Mickey-backup natuurlijk, maar die is nu niet aanwezig. Um, dus of dat terecht is, ja dat kan je afvragen. In ieder geval is de general consensus binnen de Formule 1 media, dat dat wel... Erg voorbarig is. Omdat het probleem misschien helemaal niet aan hem ligt... ...maar aan de Red Bull auto die gewoon heel moeilijk te besturen is. En ondanks dat Verstappen daar niet zo'n probleem mee heeft... ...in de zin van performance. Hij is nog steeds wel bij de voorkant van het veld te vinden. Maar um, oh, weet je wat ik net lees? Nee. Dat Verstappen weg wil bij Red Bull. Dat zijn, inderdaad uh, van dat zijn inderdaad geruchten die ook spelen. Nou vind ik dat een wat lastiger verhaal. Kijk, uiteindelijk is het zo dat Verstappen met de Red Bull... ondanks dat dat misschien geen goede auto is... Nog steeds wel redelijk vooraan rijdt. Hij is niet in de. top uh, 20 te vinden. Ja, nou, ook dat, maar. wat Ik bedoel, niet tussen. Pardon? Sorry. Niet tussen plekken 10 tot 20. Um, dus hij is nog wel gewoon aan de voorkant van het veld te vinden. Dus ja, dat vind ik dan lastig. Maar het is inderdaad wel bekend. wat we hebben gelezen van de media dan, tenminste. dat we stappen het eigenlijk niet instemmen met het ontslag van Lars. Omdat hij zegt dat de auto gewoon niet goed genoeg is. en dat die auto heel moeilijk te besturen is. ...voor de coureurs zoals Last met dus weinig ervaring. Dus ja, het is een heel erg dilemma bij Red Bull Racing. Ja, voor de rest binnen het Formule 1 lijkt dat weer een spannend seizoen te worden aangezien... ...verdaad met Hamilton en Leclerc natuurlijk... ...en Mercedes met Russell en Kimi die er wel gewoon redelijk goed voor lijken te staan. En natuurlijk McLaren die eigenlijk gewoon weer net als eind vorig jaar bovenaan rijdt. Dus ja, we hebben in principe gewoon een vierwegstrijd voor de titel... Um, Mits het zo blijft, want je weet natuurlijk met Formule 1 kan dat tijdens het seizoen nog wel eens veranderen We zagen het vorig jaar aan Red Bull begin van het jaar alles gewonnen en de tweede helft helemaal nergens meer Dus ja, dat kan dit jaar ook met McLaren gebeuren Maar ja, in ieder geval belooft het een heel goed seizoen te worden Wat bedoel je met goed? Dat is spannend. Dus gewoon dat er echt gevechten zijn voor beide titels. En ook gewoon dat de wedstrijd de ene keer geworden kan worden door uh, bijvoorbeeld Verstappen... en de andere keer door een Ferrari of een McLaren. Ja, maar met Formule 1 is het zo. Hoe meer teams er mee doen voor de overwinning... hoe leuker het is om te kijken, aangezien je nog wat meer spanning hebt. Kijk, 2022 en 2023, voor hoe leuk het als Verstappen fan is... om Verstappen bijna alles te niet winnen, zeg maar. Ik geloof dat in 2023 dat ze alles hebben gewonnen op één wedstrijd na... En dan Verstappen daar echt 18 of 19 van. Ja. ja, weet je, dat is natuurlijk leuk als Verstappen fan. Maar het is niet leuk om te kijken in de zin van, er is geen spanning wie er gaat winnen. Nee, nee. En, en uh, wint Hamilton nog wel eens wat? Ik denk dat Hamilton nog wel een kans maakt om te winnen. Hij heeft natuurlijk voor het laatst vorig jaar gewonnen in Silverstone, dus de Engelse Grand Prix. Ja. Uh, als Ferrari deze vorm houdt, zie ik Hamilton nog een wedstrijd winnen, ja. Oké, okay, nou, dat is. Uh... <laughs> we zijn heel erg benieuwd natuurlijk. Zeker weten. Is, is jou, uh, Als je nu een voorspelling durft te doen, wordt Max Verstappen dan weer kampioen? Ik denk dat als het zo blijft als nu is, dat Verstappen dit jaar geen kampioen wordt. Okay. We zagen het vorig jaar al, Verstappen was vorig jaar natuurlijk wel kampioen, maar echt met hakken over de sloot. En uh, Red Bull was derde bij de constructeurs. Nou, het ziet uit dat ze dit jaar wel vierde kunnen worden. Ja, en dan is het ook voor een rijder goed, die ook is zoals Verstappen, heel moeilijk om de, uh, de coureurs te pakken. Ja, ja, ja, oké. Okay. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dat, dat, dat uh, is in ieder geval een, een goed uh, vooruitzicht. In ieder geval spannend voor de, ja, voor niet de sport. Als, niet als verstappen-fan, maar uh, inderdaad, het is wel een goed vooruitzicht voor de sport, natuurlijk. Ja, ja, ja. Nou, Zul maar... ik niet mee, paard. Ik weet gewoon echt niks van F1. Ik weet er ook niks <laughs> van. Nee, het is gewoon mijn monoloog, dus uh, dat, dat uh, maakt niet waar, uit. Ja. Ja. Nou, we gaan zo uh, even afsluiten, maar er is eerst ruimte nog voor wat muziek. Hier is MGMT met Electric Peel. En uh, zometeen meteen sluiten we even af en dan vertellen we wat we de volgende uitzending gaan doen, want die valt we op een hele bijzondere dag, namelijk 25 april en dat betekent dat het weer Koningsnacht is en uh, die uitzending ligt in de handen van Mike. En wat zijn plannen zijn, misschien hoor je dat zo meteen. what you feel now, electric feel, MGMT. Als je door de lyrics heen leest, dan weet je wel een beetje waar het over gaat. Uh, we zijn in de laatste seconde aangekomen van deze laatste vrijdag van 28 maart. Jelmer en de M&M's. Het is bijna 9 uur, dan moeten we alweer afscheid van jullie nemen. Maar niet voordat we hebben aangekondigd dat we natuurlijk volgende maand gewoon weer zijn. En dat keer op 25 april, een dag voor Koningsdag. Waar ja, mensen, Koningsdag mag volgens de officiële reglementen... niet op een zondag plaatsvinden. En is de koning nu dus op 26 april jarig... in plaats van 27. En reist hij het land rond. En traditiegetrouw is het de nacht daarvoor. Koningsnacht. Ja. Nu is het zo dat het vorig jaar best gezellig was. Ook in de uitzending al. En toen hebben we eigenlijk iets interessant gedaan. Want toen heb ik dus uh, wat meer Nederlandse muziek gedraaid... dan wij normaal doen. Toen hebben we nog ja. Dekker geluisterd... en Gerard Joling en nog Wesley Bronkhorst. Nu zat je eens te denken... misschien is het wel leuk om daar nog een stapje bovenop te doen. en uh, een gewoon Een schepje of een stapje, maakt niet uit. Dus dat uh, gaat misschien gebeuren. Oké. Okay. Oh, maar wat wat, leuk. hoeveel is dat schepje? Ja, uh, weet ik niet. Dat is de vraag. Oké. Okay. Ik hou het een beetje, de, my, de mystiek moet blijven. En uh, Mirko, wat is jouw favoriete Nederlandse nummer? Oeh, mijn favoriete Nederlandse nummer. Uh, ik moet zeggen, ik vind Wit Licht wel mooi. Hoe gaat hij ook weer? Ah, ik ga ik nog niet zingen. Oh. <laughs> <laughs> Hoe gaat hij dan ook weer? Eh, Oké, okay, maar van wie is hij? Uh, Jeroen van Koningsbrug? Of ja, hij nee, ja, ja, heeft ja. het wel een keer. Ja, volgens mij is het van hem. Oké, okay, oké. Okay. Dus, uh... Nou, wat ook een prachtig Nederlands nummer is, is het volgende: Tot volgende maand. Ja. Het is weer lekker weer de afgelopen tijd. Vandaag regende het een beetje, maar gelukkig schijnt altijd ergens de zon, hè, jongen. Actna en de munnik Tot 25 april met een speciale Koningsnacht uitzending. Op een terras ergens in Frankrijk in de zon.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 Zijn in de krant. Oh, oh, oh rust en ademhalen. Oh, oh, oh, oh, lijkt op het regendals als altijd, maar het regent en het regent zonder stralen. Een week geleden in een park in Amsterdam had hij zijn leven overzien en stroch zeer lang. Hij was een het leven nu al was bepaald en van al zijn jongens stromen was alleen het oud worden gehaald.